Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro extra uit voor militaire steun aan Oekraïne. Het bedrag komt bovenop de 3,5 miljard die Den Haag al had toegezegd. Met het geld worden in de Verenigde Staten luchtverdedigingssystemen, munitie en andere spullen gekocht. Dat gaat aan de hand van een lijst waarop Oekraïne aangeeft waaraan het meest behoefte is. Nederland is het eerste NAVO-land dat via die lijst inkopen doet. Zes mensen in Oekraïne zijn aangeklaagd omdat ze worden verdacht van verduistering van overheidsgeld. Het zijn onder andere een parlementariër, een legercommandant en de directeur van een bedrijf dat drones maakt. De dus zes zouden de staat hebben opgelicht voor zeker tienduizenden euro's. Twee Oekraïnse anticorruptiediensten melden afgelopen weekend al fraude bij de aanschaf van drones en ander militair materieel. De aangeklaagde parlementariër is een partijgenoot van president Zelensky. Hij is voorlopig geschorst bij de partij en moet 60 dagen in voorarrest zitten. Bij een dropping van hulpgoederen boven de Gazastrook is iemand om het leven gekomen, meldt Al Jazeera. Het slachtoffer, een verpleger, kreeg een pakket op zijn hoofd. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor de risico's van het droppen van hulp- en voedselpakketten. Die methode is volgens hen duur, niet effectief en gevaarlijk. Verschillende landen voeren al droppings uit. En vrijdag gaat ook Nederland dat doen. Het Openbaar Ministerie start zijn internetverbindingen weer op... in nauw overleg met de politie, rechtbanken en andere instanties. Tweeënhalve week geleden koppelde het OM alle systemen af. Er was een inbraak geconstateerd op een kwetsbare plek in het systeem... waarmee mensen thuis kunnen werken. Volgens het OM is niet gebleken dat er gegevens zijn gestolen of gemanipuleerd.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Text left over, it's my iris, it's red. Dark circles underneath my eyes. Full of dread, the sad is the virus that I spread. All the hurdles that I jump to high.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 I was just gonna leave a mark. Directing me to touching me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 Maar wat ik zo mooi vind aan mensen zoals Niek... is dat die, die passie voor muziek. Ik herken dat. Ja. Eigenlijk ben ik ook een beetje Niek Wolters. <laughs> okay. Ja, ja. ja uh, want uh, hij komt ook bij jou uh, heel vaak uh, kijken. Ja, Niek. Ja. De vaste gast. <laughs> ik vind het altijd zo gezellig om hem te zien. Als hij er is, dan denk ik, oh, ja. Ja. Dat is goed. Er ja. zijn nou, dus nou, uh, wel meer, hè? Ze hebben ook een clubje en zo. Uh, en ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.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 dan moet je toch een beetje het uh, op een andere manier aanpakken. Ja. Uh, tegenwoordig schijnt speler te drummen bij... Nou weet ik het niet zeker. Fiep. Pom. Wat zeg je? Nee, Fiep. Ja, de Fiep. Ja, dat was hem. Ja. Fiep, inderdaad. Ik zat even twee dingen door elkaar. Ja, Justin is de drummer van Pom, toch? Ja. Nee, ik had twee dingen door elkaar. Het is terecht. Fiep, zei je. En toen wist ik het weer.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 Want ik kan mij herinneren, in februari ben ik naar C-punt. Daar was ook de welbekende Nick Walters bij. En ja. de fotograaf Michael Beers. Uh, en dat was een soort van pakt wat jullie uh, gesloten hadden. Dat was jij met Bad Luck Baby en Loremik. Een pakt? Ja, pakt. Het was een uh, soort van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 Jou dus ook gebeurt, begrijp ik. Ja. Um, want we gaan nu even de, weer naar jou. Want uh, je hebt natuurlijk de eerste single ten doop gehaald... een paar weken terug. Daar zit ook een videoclip uh, uh, bij. Hoe, uh, hoe, is, hoe is het uh, gegaan eigenlijk uh, met uh, live uh, audio en die clip? Ja, hoe, dat is, dat, hoe is dat gegaan? Nou ja, dat, uh, als Jelle het weet. Mag Jelle het uh, verder vertellen? Nou, we hadden gevraagd aan, uh, aan Boris Marijn of hij... Uh...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 Ja, toegereikt, zeg maar. Dan moet je gewoon het beste ervan maken. En dan gaan de camera's mee. En dat ja. doen we vaak ook zelf. Ja, en, en, en nu, stonden we, nu stonden we natuurlijk in Paradiso. Dus dat wil je gewoon vastleggen. ja, ja en Dat en begrijp ik ook. Uh, ja. Man on the Late Night Show. Heeft het ook ja. nog een bepaalde betekenis? Die het hele verhaal? Ja, het kwam uit het niets uit. Ik begon gewoon. En toen werd het een soort van... Dus het hebt zeg maar, door een soort van nachttelevisie. Zo zie ik het een beetje vormen. Hmm.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 So I really would like to wish you a good night. Thank you. Very much.